Patermal met het NMS-journaal. tatoe ondernemers hebben nog veel vragen over nieuwe Europese regels... waaraan ze vanaf januari moeten voldoen. Tegen de NMS zeggen ze verrast te zijn over het verbod op het gebruik van bepaalde kleuren inkt... die volgens Europa schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. De ondernemers bestrijden dat en ook een huidarts zegt dat het verbod niet genoeg is onderbouwd. Verder zeggen tattoe dat een tatoeage vaak een langlopend project is... Dat de regels nu veranderen, zou betekenen dat sommige tatoeages niet afgemaakt kunnen worden. In Den Haag is een jongen van 14 omgekomen door koolmonoxidevergiftiging. De hulpdiensten rukten vanmiddag uit naar het appartementencomplex waar de jongen onwel was gevonden. Hij en een andere bewoner werden naar het ziekenhuis gebracht. Vijf politieagenten die het gas hadden ingeademd moesten ook voor controle naar het ziekenhuis. Waardoor er koolmonoxide in het Haagse appartementencomplex was ontstaan, is nog onduidelijk. De eerste divisiewedstrijd Excelsior-Eindhoven heeft ruim een kwartier voor de eindtijd kort stilgelegen. Scheidsrechter Vos besloot beide teams naar binnen te sturen. Het zou zijn gebeurd vanwege spreekkoren in het publiek. Ook zou er bier op het veld zijn gegooid. Na een paar minuten is de wedstrijd uitgespeeld. Gisteren werd het eerste divisieduel tussen MVV en Roda definitief afgebroken vanwege ongeregeldheden. In de Eredivisie heeft PSV in eigen huis met overtuigende cijfers gewonnen van 20. In Eindhoven werd het 5-2. In de rust stond het nog 2-2. Maar daarna nam PSV afstand van de nummer 7 van de Eredivisie. Om drie uur vannacht komt er weer een einde aan de zomertijd. In alle landen van de Europese Unie gaat de klok dan een uurtje achteruit. In de nacht van 26 op 27 maart volgend jaar gaat de zomertijd weer in. Het weer de avond en de nacht verlopen op een enkele bui na droog. Het komt af naar een graad of 10. Morgenochtend is het op de meeste plaatsen ook droog. In de middag vallen stevige buien. En morgen wordt het zo'n 16 graden. Dit was het NMS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam... voor de aansluiting met de A10. De weg is daar dicht, dus je moet via de A4 en de A10 richting Amsterdam. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Watertoren. La di da, la di da, la da, la da, la da, la da. Ik won't waste your high, don't waste mine. Mine. If you want my trust, then take your time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 Say the number, call Say the number, call That number's hot,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 On the beach Let me dip my feet and make you sweat I just wanna make you sweat I wanna make you sweat I just wanna make you sweat I wanna make you sweat I, wanna you sweat. Sweat. I just wanna make you sweat